538 nieuws. 7 uur. Goedenavond, ik ben Irene Schut. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor gladheid op de wegen morgenochtend. Maar thuiswerken is morgen niet per se nodig. Zo'n advies gold wel voor vandaag, maar nu hadden we code oranje en morgen blijft het bij code geel. Het is op dit moment niet mogelijk om een vlucht bij KLM te boeken. KLM wil de stoelen gebruiken om zoveel mogelijk gestrande reizigers naar hun bestemming te brengen. Schiphol verwacht dat er morgen geen nieuwe vluchten geannuleerd hoeven te worden. Wel waarschuwen ze voor vertraging. De formatiegesprekken worden voor de tweede keer gehouden op een landgoed in Hilversum. D66, CDA en VVD gaan er morgen naartoe en blijven er ook slapen. belangrijk onderwerp is of ze aan de slag willen als minderheidskabinet of dat er toch... Toch nog een partij bij komt, zoals Ja21. En Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio gaat volgende week met Denemarken praten over Groenland. President Trump heeft de afgelopen tijd herhaald dat hij Groenland graag wil inlijven om strategische ligging. Rubio en Trump hopen dat er een diplomatieke oplossing kan worden gevonden je nog het weer. Nu nog alleen code oranje in het oosten. Er trekken ook nog buien over het land met sneeuw. Het kan ook regen zijn. De temperaturen liggen rond het vriespunt. Morgen bewolkt, later op de dag regen en een graad of drie. En tot zover, het 538 nieuws. Dankjewel, Iris. Nou, ja, gedaan. Ik uh, hoestte net heel even door je bulletin hoor. Dat geeft niet. Oké, okay, sorry, ik moest even mijn amandelen redden. Dat is allemaal live, hè, mensen. Ja, precies. Live. Maar dan, me, dan weten mensen ook dat ik er ben, hè? Ja, dat ik door precies. weer en wind naar mijn werk ben gekomen vandaan. Uh, dankjewel, Iris. Fijne avond, hè? Tot, tot morgen. morgen. Het 5 verkeer, Frits Meijster meldt nog op drie plekken een vertraging. Te beginnen op de A2 Ouderrijn richting Maarsen, dat is op de hoofdrijbaan. Vijf minuten daar, dat komt door een ongeluk. De A6 Emmeloord richting Lelystad, tussen Emmeloord en de Ketelbrug, zes minuten. De file is wel 10 kilometer. En de A2 32 meppel naar Heerenveen tussen Steenwijk Noord en Wolvengaan. Vijf minuten daar. Ook één flitser op de A2. Echt naar Maastricht bij Born bij 233.7.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 Vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Martijn, ja en zometeen hoor je iemand die optreedt tijdens de Vrienden van Amstel. vandaag bekend geworden. Eerst Alex Warren, Eternity. Radio 538.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 Another dream of a way that it never was Falling back in the wilderness Waking up rubbing salt in the cut Oh how long has it been I don't know but it feels like I need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 Met Larger Than Life. Het thema van het EK Voetbal 2024. Iedere keer als ik zo'n anthem hoor, krijg ik ze in het WK van 2026. Hey, Dit is 538. Uh, goedenavond. Ik kreeg een appje binnen van, uh, van Marcel net. Hey Martijn, wat zie ik nou? Je bent daar. Ja. Helemaal met de sleeve. Helemaal gecode. met de sleeve. 538 avond. Martijn Lagraal. Ik denk dat Marcel doelt op mijn Insta-story van eerder vandaag. Toen was ik aan het sleeën met mijn dochter. Ik denk, nou, dan kan ik net zo roepen die slee richting Hilversum kopen. was een geintje natuurlijk, maar Marcel, ik ben blij dat je zo met me begaan bent. Uh, ik denk dat ik het had kunnen doen als ik ergens een husky kan huren morgen. Dan probeer ik het gewoon nog een keer. Maar dankjewel voor het appje wat je stuurde in de app van Vijfderjaar. Hey, je hoorde net Zes Special, de band van Joshua Nollet. Joshua Nollet is vandaag toegevoegd aan de line-up van de Vrienden van Amstel van uh, 2026. Die zou je dus live kunnen zien als je die kaarten wint. Daarover later meer. Want als je aan die tickets wil komen, zit je goed hier bij Radio 53. Hey, mijn naam is Martijn. Ik vroeg me af hoe het met je ging. Heb jij een beetje een goede dag achter de rug? Het belangrijkste nieuws van vandaag, denk ik... is dat de supermarkten weer een beetje vol liggen. De afgelopen dagen waren er heel veel schappen. Dat viel mij ook op toen ik rondliep in, in mijn appie. Ik dacht eerst dat ze hadden gevraagd om de vulploeg thuis te laten werken. Maar dat bleek niet het geval. Nee, het had met de vrachtwagens te maken. Die konden moeilijk de weg op. De achterstanden worden nu een beetje ingelopen. Laten al die supermarkthouders weten. Alleen ja, aanstaande vrijdag komt er natuurlijk weer zo'n ontzettende sneeuwdump aan. Dus als je iets moet hebben, moet je het eigenlijk nu gaan halen. En toen zat ik te denken... welk product zou jij nu flink inslaan nu je de kans weer hebt. He? Welk product zou je hamsteren? Als je één ding zou moeten noemen... waarvan je eigenlijk nooit te veel in huis kunt hebben... welk product zou je dan als een malle nu... in je wagentje gooien? Ik denk namelijk dat het best wel wat zegt over je persoonlijkheid. Dus als je nu zou moeten hamsteren... en je mag één product kiezen... wat je ongelimiteerd in je karretje kan keeperen... wat zou dat dan zijn? Hoor even in de app van 538. Ik ben namelijk heel benieuwd hoe jij jezelf dan, zeg maar, zo'n winkel instuurt. Wat je dan meeneemt. Um, zometeen hoor je wat Rocco namelijk allemaal hamsteren. En uh, wat, en ik zeg inderdaad, wat Rocco is, dat hoor je namelijk ook zo. Het is best een apart verhaal wat ik vandaag tegenkwam, maar dat heeft hier iets mee te maken. Dus, wat zou je hamsteren als je de kans kreeg? Ik ben heel benieuwd. Laat het even weten in de app van 538. 8. Komt de muziek aan van de Omi, cheerleader over een paar minuutjes. Net als Davina Michelle met One Woman. En dit is Samber met 12 to 12 op Radio 538. erop en op de ene of andere manier gaan we eigenlijk best wel lekker samen, merk ik nu en ik. Nou, kwart over zeven geweest. De schappen in de supermarkten raken langzaamaan weer vol om waarschijnlijk morgen weer helemaal leeggetrokken te worden, aangezien het vrijdag weer moeilijk slecht weer wordt. Toen dacht ik, als je nu de kans hebt om één product te hamsteren, welk product zou dat dan zijn? Dankjewel voor de input. Vito App, waterijsjes. ijsjes. Apart. Voorbij dit weer. Uh, Daphne stuurt uh, ook ijs. Die wil zo'n Vianetta klomp wil die hebben. Want die heeft net het laatste stapje opgegeten, zegt ze. Simon is een echte vent. Die zegt: gratte Heineken. En Marieke stuurt: Ik zou pindakaas hamsteren. Pindakaas heb je nooit te veel. Daniel, goedenavond. Goedenavond. Ik heb net heel even gegoogeld. Uh, ja. En ik heb ingevoerd wat het product wat jij zou willen hamsteren zegt over je persoonlijkheid. De eerste hit was: Waarschijnlijk ben je zwanger. Ja, ik weet van niks. <laughs> Vertel eens even, wat zou jij met kilo's tegelijk in je mandje kieperen? Ja, augurken. Augurken. Nou, ik zag er Zo binnenkomen en ik denk, waarom? Dus ik vraag aan jou, waarom? Nou ja, ik, ik vraag eigenlijk mezelf ook af waarom mijn ouders... Uh, Omdat ik denk eigenlijk dat mijn ouders het stiekem eigenlijk al in de melkfles hebben gedaan. <laughs> ja. Augurken, ja. ja, dat is gewoon top. Augurken vind ik eigenlijk bijna bij alles passen. Meen je dat nou? Ja. Ja. Maar waar ligt dat aan? aan het zuurtje aan de textuur, waarom? Ja, het is zuur, lekker knapperig, heeft een goede bite. Oké. Okay. Uh, het is lang houdbaar, dus daarom zou ik het sowieso ook hamsteren. Dat is waar, daar heb jij een punt. En het is gewoon een fantastische snack. Nou, ik, ik begin bijna te denken: misschien moet ik het eens een keer een kans geven. Ja, ik zou het wel doen. En hoeveel augurk heb je vandaag al op? <laughs> Nou, zal ik je vertellen, nou? ik heb nu net een Big, uh, net een big Mac besteld met extra. Hij ligt hier nu op mijn schoot, ik zou het oh, plaatsen. Jongen, dan uh, val aan, ik zal je niet langer ophouden. Dankjewel voor die heffe <laughs> jongen en goed dat je luistert. Eet smakelijk. Dankjewel. Oké, okay, Daniel. Oh, <laughs> Wat goed zeg. Nou, ik begon hierover omdat ik vandaag een verhaal als over Rocco. Rocco gaat namelijk altijd aardbeien en broccoli hamsteren. Het aparte aan dit verhaal is alleen dat Rocco een papegaai is. Die woont in Amerika en die heeft zijn baasjes stem leren nadoen. Dus die vraagt nu aan Alexa, zo'n slimme speaker weet je wel, of die alsjeblieft via Amazon aardbeien en broccoli kan krijgen. Dat baasje viel dat een keer op toen het allemaal in zijn winkelmandje zat, dus dacht hij, ho eens even, je gaat af mis. Stel je voor dat dat baasje ook ooit een keer hard op zijn creditcardnummers hebben genoemd. Dan was ze nat geweest. Gratis goed verhaal voor je. Hier is Davina Michelle met Wonder Woman girl's life are fading away through today's state of mind. Long roads lie ahead to prove she can do all that once was meant for a man. Don't get me wrong, I adore them. But I thank the Lord she made sure that I am a woman. Oh, fresh out college, best of year. Bursting with knowledge, she wants that career. But the list is long. Sorry. niet. Vitamine David Gella. Of Gella, Getta en Kelly Roland. What love takes over, 5-3-8. Hé, hey, ik weet niet of je wel eens een wijntje neemt. Maar als je dan degene bent die je moet uitkiezen van de kaart... zou je dan een wijntje nemen waarbij staat... bloemige tonen, hints van citrus, vol en rijk... heerlijk met schaal en scheldieren, zeevruchten, sushi... en verschillende zachte geitenkazen. Ik weet niet wat je dan hebt, maar zou je dit nemen als je dit ziet staan? Toch wil de hele wereld...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 Van Amstel, noise. Check 538.nl voor alle info. De KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit sportje. Vrienden! Proef de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen. We wish. We wish. We wish. We wish. We wish. We wish. De tijd voor wishing is voorbij. Start met beleggen.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 Een kipburger met kaas? Kom hem lekker halen bij McDonald's. 538. Goedenavond. Louis Kapal komt eraan, maar eerst Afrojack en Allo Black. In my world. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how Connected intentions reflected the land.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 I SWEET Als je luistert in de auto en er lag nog een laag sneeuw op je dak... dan is dat er nu wel vanaf. Louis Capaldi, Survive, op Radio 538. Goedenavond. Even de vraag aan jou. Ben jij echt heel erg superfan van iets of iemand? Van een artiest dat je dan zover gaat dat je alles doet wat diegene doet... en ja, hetzelfde zegt als wat diegene zegt... of in dit geval hetzelfde drinkt als diegene drinkt? Dat lijkt heel vergezorgd, maar de Swifties, dat zijn de lijpste fans ter wereld... de fans van Taylor Swift, die doen dat dus wel. Raar verhaal, maar er is nu een, een docuserie over Taylor Swift verschenen op Disney+. Die End of an Era, waarin ze wordt gevolgd in die Aeros Tour... de meest lucratieve concerttour aller tijden, geloof ik. En die Swifties, die analyseren dan ieder beeldje, weet je wel. En dan zien ze op een gegeven moment echt ja, drie tienden van een seconde... een fles wijn in beeld. Mensen uitzoeken welke wijn dat is, want dat is de lievelingswijn van Taylor Swift. Nou, het is de Sancerre van Domaine de Terre Blanche... Een wijnhuis in Frankrijk. En die wijn is nu dus overal in de wereld uitverkocht. Puur en alleen omdat Taylor Swift dat dus ook drinkt. We zijn er even ingetoken, de wijnredactie. Bloemige tonen, hints van citrus, volle en rijke stijl, heerlijk met schalen en schelpdieren, zeevruchten, sushi en verschillende zachte geitenkazen. Kijk, okay, super. Maar het allermooiste is dit: die Taylor Swift die heeft miljarden op de bank. Maar die fles wijn, weet je wat die kost? Eén zo'n flesje? 30 euro. Dat is prima, toch? 5, 3, je te behappen dan al die dure weinig Dries Roelving achterover, keeper. Nou, hier is Taylor Swift met Light, de favorite. I of My used to call eating out of the trash. Tonight's gonna be a good night. That's a nice gonna be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 De hits voor je, lees ik hier net, behoorlijk rustige avondspits. Je hoorde de Black Eyed Peas met I Got A Feeling. Ken je de uitdrukking een rip uit je lijf? Dat betekent dat iets heel duur is. Nou, voor een avondje door tot met drie van je beste vrienden... moet je die rip eerst op het dark web zien te verkopen. Zo duur is het tegenwoordig allemaal. Vooral als je naar de grootste kroeg van Nederland wil. Maar geen paniek. We got you en je ribben ook met 538 naar de Vrienden van Amstel Live. Want deze hele week maak je kans op tickets voor de Vrienden van Amstel Live 2026. Dat megalomane muziekfeest wat ieder jaar wordt gehouden in Rotterdam Ahoy. 14 avonden in totaal met alle artiesten die je ooit in je leven eigenlijk een keer gezien moet hebben. Er was al een deel van de line-up bekend met onder andere Joshua Nelet van Chef Special. Maar er zijn weer andere namen bijgekomen vandaag. Denk aan Kraantje Papi, en de Munnik, Kensington, Paul de Leeuw... Douwe Bob, die net op tijd terug was van zijn huwelijksreis. Lastig vandaag. La Fuente komt weer net als vorig jaar. En dan komen we waarschijnlijk nog meer namen uh, erbij. En ja, de enige naam die er nog bij moet, is eigenlijk die van jou. Ik bedoel, als je nog aan kaarten wilt komen op een andere manier. Ja, je kunt tickets opchecken, maar dan lachen ze je uit. Um, de enige manier om aan tickets te komen, dat zijn wij, je vrienden van 538. Luister vanaf morgen weer en luister goed. Want als je de kroegbel hoort, bel dan meteen 0909-30538. Ik herhaal 0909-3000538. Kom je bij een van de collega's in de uitzending... dan win jij vier tickets in totaal voor de vrienden van Amstel Live. Dus dan weet je wat je moet doen om kans te maken op die kaarten... die iedereen wil hebben. Zoals ik al zei, er zijn... Allemaal moeilijk goede artiesten geregeld, dus ja, dat wil je Met 538. Naar de vrienden van Amstel Live. Gisteren werd ook al bekend dat naast Joshua Noulette en Mo bijvoorbeeld ook Flemming erbij is. En die hoor je zo meteen al op Radio maar met Meteor samen. Met hun muzikale bromance niet nodig. Over een paar minuutjes hoor je dat, maar eerst Golden van Huntrix op 538. I was a ghost, I was alone. Oh, Given the throne, I didn't know how to believe I finally live like the girl they all see no more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 op Radio 508. Daarover gesproken, klein bruggetje... ...maar ik denk dat je het wel nodig hebt. Je kan het in ieder geval gebruiken. Nutteloze feiten. Ik hou daar ontzettend van en ik deel mijn arsenaal aan nutteloze feiten. Graag met je, dat doe ik iedere door de weekse avond. Ik krijg je van mij een gratis, gruitig feitje... ...wat je kunt gebruiken om indruk te maken op je vrienden... ...of op beeldvreemden... Of wat je kunt gebruiken als er ergens een gesprek stilvalt. Het enige addertje onder het gras, is dat je zelf het feitje even af moet maken. Want op de plek van de puntjes die ik zo meteen noem... kun je kiezen uit drie opties. Uh, als je de goede optie denkt te weten, app het dan met de app van 538. Want als je antwoord klopt, maak je kans op 538-prijzen. En die pik je dan mooi even mee. Het feitje van vanavond gaat over stress. Dat hebben we allemaal wel een keer. Maar om stress onder hun werknemers te verminderen... werken er bij een Japans techbedrijf nu elf. Puntje, puntje, puntje. Wat moet er op de puntje denk je? A. Clowns B. Katten Of C. Knuffelrobots ja. Om stress onder hun werknemers te verminderen... werken er bij een Japans techbedrijf nu 11... A-clowns, B-katten of C-knuffelrobots. Wat is het goede antwoord, denk je? Gooi het in de app van 538 en maak kans op het prijzenpakket. Rond 10 over 8 hoor je of je wint... en hoe het feitje dus helemaal compleet klinkt. Martin Garrix hoor je ook. Matt komt er namelijk aan, net als Olivia Dean. Man I need ook zo meteen.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 Wil jij je bedrijf verkopen?